Eefje Kuhne met het NOS-journaal. In woonwijs blijkt uit onderzoek van het CBS. Op de vraag welke vorm van buurtoverlast als eerste zou moeten worden aangepakt... antwoordt bijna 30% van de ondervraagden te hard rijden. Op plek 2 staat hondenpoep. Vooral buiten de stad storen mensen zich aan hardrijders en hondenpoep. In de stad vinden mensen het vaak belangrijker dat er iets gedaan wordt... aan rommel op straat en parkeerproblemen. In Rotterdam gaan de formatiegesprekken beginnen zonder de grootste partij Leefbaar Rotterdam. Zes partijen gaan met elkaar onderhandelen. VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. Samen hebben die een minieme meerderheid. Tot nu toe zat de formatie vast, onder meer omdat de VVD en Leefbaar Rotterdam alleen met elkaar in een coalitie wilden. De VVD gaat nu toch zonder Leefbaar de onderhandelingen in. Het is nog niet bekend wie de gesprekken in Rotterdam gaat leiden. In Slovenië heeft anti-immigratiepartij SDS de verkiezingen gewonnen. De partij kreeg ongeveer een kwart van de stemmen. Partijleider Jansja was jaren geleden premier van Slovenië. Nu is hij een geestverwant van de Hongaarse premier Orbán. De kans dat de SDS in Slovenië gaat regeren is volgens analisten klein. Veel partijen willen niet met de partij samenwerken... vooral vanwege de harde koers op het thema immigratie. En nog steeds lopen er corrupte douarniers rond in de Rotterdamse haven. Ondanks de arrestatie en vervolging van twee douarniers de afgelopen jaren. Dat blijkt uit gesprekken die de politie heeft afgeluisterd. De corrupte douarniers zorgen er bijvoorbeeld voor dat containers met drugs niet worden gecontroleerd. Het zou gaan om zeker drie douarniers die daar miljoenen mee verdienen. En criminelen hebben ook handlangers bij containerbedrijven. Het weer nog op steeds meer plekken is het bewolkt. Het koelt vannacht af tot rond de 13 graden. Morgen. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Go Let's the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 Life is no race When I'm not happy, I'm in disgrace So I spend time with this one you